Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn 49.000 mensen genaturaliseerd tot Nederlander. Bijna twee keer zoveel als het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat over het algemeen om immigranten die hier al vijf jaar wonen en die ingeburgerd zijn. 40% van hen komt uit Syrië. Ze kwamen tijdens de vluchtelingenstroom in 2014 en 2015 naar Nederland. Met de toename is het aantal naturalisaties bijna terug op het niveau van eind jaren 90. Toen waren het vooral Turken, Marokkanen en voormalig Joegoslaven die Nederlander werden. Het Zorginstituut Nederland adviseert het kabinet drie nieuwe medicijnen tegen migraine op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om drie zogenoemde CGRP-remmers. In het advies staat dat alleen patiënten met chronische migraine ervoor in aanmerking moeten komen. Dat zijn mensen die minstens de helft van alle dagen hoofdpijn hebben en dan alleen als andere middelen niet werken. De patiëntenorganisatie Hoofdpijnnet reageert kritisch op het advies en vindt dat meer mensen ervoor voor een aanmerking moeten komen. De kans dat de medicijnen aanslaan is ongeveer 20 procent. Als ze werken betekent dat gemiddeld een halvering van het aantal migraine dagen. Shell heeft een miljardendeal gesloten met zijn Amerikaanse concurrent ConocoPhillips. Dat bedrijf neemt voor 9,5 miljard dollar alle bezittingen van Shell in het grootste Amerikaanse olieveld over. Het gaat om het gebied Permian Basin op de grens van de Staten Texas en New Mexico... ...waar Shell veel heeft geïnvesteerd in schaliewinning. Sinds begin dit jaar zocht het concern naar een koper... Shell staat onder druk om de CO2-uitstoot sneller terug te dringen. Of deze deal daarmee te maken heeft, is niet duidelijk. Het weer? Vannacht is het droog, minimaal tussen 3 en 7 graden. Plaatselijk kans op voorstaande grond. En ook kan er mist ontstaan. Daarna een zonnige dag, in het noorden meer bewolking. Later kunnen stapelwolken ontstaan. Er staat weinig wind en het wordt 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Je gaat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 Jij woont mij het af en ik weet je wil het wijt Nou maar alleen voor die luisteren oké. Precies wat gaat gebeuren hier, ah Ik ben met Joost, geen fles, geen kostschool Ik nee. draag die tekst in mijn broek, geen sportschool nee. Ze geeft hoofd heel groot, geen koprol. Broek zakt af, pik, zakken zitten bomvol Ik doe het even weer en niet voor de laatste keer nee. Het gaat veel te goed, pik, je kan niet haten meer We doen het nu en geloven, we doen het later weer yes. Ik kan mijn money op je bossen, want ik maak het weer wow. Jij doet mij eraf en ik weet je wil het wijt Nou maar alleen voor die lijfstraal, baby Altijd als je mij belt, alsof je alleen mij belt Kom niet met al je lijst hier, baby Oh, oh.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 And so- we exist sleep the rain, yeah, they're handing Dfm Zandvoort. Zandvoort. negen FM